Dit Van der Linde met het NOS-journaal. Donald Trump klaagt CNN aan voor laster. De oud-president vindt dat de zender hem in een kwaad daglicht stelt... ...vanwege zijn eventuele deelname aan de volgende presidentsverkiezingen. Trump eist een schadevergoeding van CNN van 475 miljoen dollar. De oud-president heeft vaker tegenstanders aangeklaagd. Een zaak tegen onder andere Hillary Clinton is onlangs verworpen door de rechter. Oud-minister Kamp heeft achteraf spijt dat hij eind 2012 geen productieplafond instelde voor de gaswinning in Groningen. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Er liepen nog allerlei onderzoeken naar effecten van de winning. In 2013 steeg de productie naar bijna 54 miljard kubieke meter, het hoogste niveau ooit. In het verhoor zei Kamp een aantal keren dat zijn geheugen hem in de steek liet. Zo herinnerde hij zich niet dat er in 2015 bij de gaswinning... vooral gekeken werd naar de inkomsten voor de schatkist. In Ecuador is een bus met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Hilversum kwamen om het leven. Twaalf andere Nederlandse passagiers raakten gewond. Van twee is de toestand kritiek. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor betrokkenen. De Eitunnel in Amsterdam is al de hele dag dicht vanwege een technische storing. NH Nieuws meldt dat de tunnel vanochtend sloot na een storing in het omroepsysteem. Die storing is nog niet verholpen, meldt de stad vanavond. De Eitunnel verbindt het centrum met Amsterdam Noord. Vanwege de storing is de Michiel de Ruiter tunnel vannacht wel open. Daar zouden werkzaamheden zijn, maar die zijn uitgesteld. Het weer het koelt af naar 6 graden tot 11 aan zee. In de loop van de nacht kan er nevel of mist ontstaan. Morgen begint de dag vrij zonnig, later meer bewolking. Waarschijnlijk blijft het droog bij 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Elke maandagavond, Play It Loud op ZSM Sanford. Zoals ik dat dit was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do was ding a ding dang my dang along ling long. We hebben alweer het tweede uur van Play It Loud. En fijn dat je ondanks het late uur nog steeds luistert... en net zo benieuwd bent welke 90-platen er nog gaan volgen dit komende uur. Love affair. Zoals jullie weten zijn we deze afgelopen weken terug naar de 90's gegaan... en behandel ik momenteel de top 80 van de beste metal songs van dit decennium. We hebben er inmiddels al ruim 50 gehad... en zijn hard op weg naar de top 20 die jullie volgende week maandag dus gaan horen. Maar eerst hoor jullie vanavond nog de nummers... 30 tot en met 21 voorbij komen. We begonnen dit tweede uur natuurlijk met de nummer 30 en daar vonden we de pioniers van het industriële metal genre Ministry met een eerste single van het vijfde album Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Axe uit 1992, getiteld Jesus Build My Hot Rod. Dat een jaar eerder verscheen op single. Het nummer dat elementen van rockabilly en psychobilly bevat is beïnvloed door de hit Servant Bird uit 1963 van The Trashmen en het roman Wise Blood van Flannery O'Connor. Deze speedmetal klassieker bevat de zang van een zeer dronken... en gedesoriënteerde Gibby Haynes van de Butthole Surfers. Toen hij in Chicago was voor de eerste Lollapalooza tour... haalde L. Jurgensen van Ministry hem binnen om zang toe te voegen aan dit nummer. Jurgensen vertelde ons... Gibby kwam helemaal dronken van zijn reet. Hij kon niet eens op een kruk zitten. Laat staan zingen. Ik bedoel, hij was dronken. Hij viel ongeveer tien keer van de kruk tijdens het opnemen van zijn stem. Hij begreep er niets van. En het was gewoon gebrabbel. Dus ik heb twee weken lang de tape gemonteerd van wat hij had gedaan. Denken dat het nog steeds beter was dan wat ik dacht te doen met het nummer. Het werd een van de best verkochte singles van Warner Bros. Records. Zo'n 14 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. En dankzij dit succes konden zij het album voltooien... waar ze in eerste instantie 750.000 dollar voor hadden gekregen van Warner Bros. Maar dit alles hadden uitgegeven aan drugs. Het album werd uiteindelijk een groot succes en kreeg een multi-platinum status... met alleen al 1,5 miljoen verkopen in de VS. Nog zo'n succesvolle groep uit de VS hebben we al eerder voorbij horen komen... tijdens de 80s Metal Top 80... En in de eerste uitzending van deze lijst met hun Rock ballad November Rain. Dan heb ik natuurlijk over Guns N' Roses. Ze hadden ook grote successen in de 90's dankzij hun Use Your Illusion serie. Die vrijwel gelijktijdig uitkwamen in 1991. Van het eerste deel werden er alleen al 7 miljoen exemplaren verkocht in de VS. En kreeg het 7 keer platinum certificatie. Van het tweede deel werden er net zoveel exemplaren verkocht. En daarvan horen jullie de eerste single, You Could Be Mine... wat oorspronkelijk werd uitgebracht als soundtrack... voor de James Cameron film Terminator 2, Judgment Day. Het nummer gaat over de mislukte relatie van Izzy Stradlin en zijn vriendin. Nummer 29... 28. Ja, naar Guns N' Roses met You Could Be Mine. Op nummer 29 hoor jullie de Zweedse melodieuze death metal band At the Gates. Met de titeltrack van de gelijknamige vierde album. Slaughter of the Soul natuurlijk uit 1995. Dit was het laatste album voor de band in 1996. Uh, dat uh, in 1996 uit elkaar ging om na 11 jaar weer bij elkaar te komen in 2007. Het wordt gezien als een baanbrekende album van de melodieuze death metal. En speelde een belangrijke rol in de Gothenburg scene samen met de Yester Race van In Flames... en uh, uh, de uh, the, the Gallery van Dark Tranquility, sorry. Laten we zeggen dat zonder het historische record van At The Gates... de hele new wave of Swedish death metal bands... zoals In Flames, Soilwork en Arch Enemy niet hetzelfde zou zijn. En moderne Amerikaanse metalcore... iedereen van SLA Dying en Killswitch Engage tot All That Remains en The Black Dahlia Murder... zouden niet eens bestaan. Gauw door naar de... Een van de Big Four, Megadeth, met een eerste notering in deze lijst. We vinden het op het album Countdown to Extinction uit 1992. En dan heb ik het over de geweldige Symphony of Destruction... op nummer 27 in deze lijst. Het vijfde album van de band schoot hen naar commercieel succes... dankzij eerder genoemde plaat en het nummer Sweating Bullets... die beiden als single verschenen. Naast Foreclosure of a Dream en Skin of My Teeth... Countdown to Extinction kreeg positieve reacties van muziekrecenten die de politiek georiënteerde teksten en vereen... vereenvoudigde geluid opmerkten... in vergelijking met hun vorige plaat. Het album kwam de Billboard 200 binnen op nummer 2. De hoogste positie van de band ooit. Het bereikte uiteindelijk de dubbele platina-status en werd hun commercieel meest succesvolle album. De plaat werd genomineerd voor Best Metal Performance... tijdens de Grammy Awards van 1993 het titelnummer van het album, de Genesis Award van de Humane Society, won voor het vergroten van het bewustzijn voor dierenrechten kwesties. Symphony of Destruction gaat over politieke leiders die in wezen marionetten zijn voor de machtige organisaties die hen controleren. Het heeft betrekking op militaire dictaturen, maar ook op democratisch gekozen leiders. Zoals Dave Mustaine in het nummer aangeeft, is het probleem niet alleen de leiders, maar ook de mensen die hen blindelings volgen. Deze politici leiden, als ze eenmaal aan de macht zijn... een symfonie van vernietiging die het volk volgt. Vaak in hun eigen nadeel. Nummer 27. Don't move. I said don't move. I thought the police always said freeze. Well, I am the police. And I said don't move, Snow White. You move, you're dead. And I say I'm dead. And I move. Now one more step. I'm serious. Then shoot, if you will. Officer Albrecht. What, are you nuts? Walking into a gun? You high? You don't remember me talking about how about Shelly do you remember Shelly Webster Shelley Webster is dead my friend I want you to move over to the curve there go on real nice and easy come on move it no way here for backup it's too friggin weird for me oh it gets better do you know someone named T-Bird he had a friend who shouldn't have played with knives like the coat the guy that murdered Tintin He was already dead. He died a year ago, the moment he touched him. They're all dead. They just don't know it yet. Get away from there! Come oh man, come on, get out of here! Wir sehen doch! Megadeth symphony of destruction hoorde je een fragment van een scène uit de klassieke 90s film The Crow met Brandon Lee en wat zijn laatste film was doordat hij tijdens de opnames dodelijk geraakt werd door een kogel. Veel alternatieve rock en metal bands leverden een soundtrack voor deze film af, waaronder Stone Temple Pilots, Rod Rollins band, Helmet, Pantera en Rage Against the Machine. En aansluitend op dit fragment draaide ik dus laatst genoemde band met Bulls on Parade van ditmaal het Album Evil Empire. Vorige week draaide ik nog Guerrilla Radio van The Battle of Los Angeles. En ik kan jullie verklappen dat ze volgende week nog een keer voorbij gaan komen. Liefhebbers van hun muziek weten vast wel om welke plaat dat gaat. Maar wanneer ze voorbij komen, dat is de verrassing. Dus blijf dan luisteren. Bulls on Parade gaat over het Amerikaanse leger en hun agressieve tactieken. Het vermeldt hoe de wapenindustrie de oorlog aanmoedigt. Om militaire contracten te krijgen met teksten als weapons, not food, not homes, not shoes, not need, just feed the war cannibal animal. And what we don't know keeps the contracts alive and moving. Een nummer is afkomstig van het album Evil Empire, waarvan de titel zelf een verwijzing is naar de beschrijving van de voormalige Sofia door de Amerikaanse president Ronald Reagan. Voor nummer 25 in deze lijst... gaan we weer even op de progressieve metal tour... met de Amerikaanse grootmeesters van Dream Theater. Die volgens Metal Hammer niet eens in hun lijst voorkomen. Dus kon ik niet anders dan ze zelf eraan toe te voegen. Het nummer wat ik uitgekozen heb is Pull Meander... van het geweldige album Images and Words uit 1992... en wat het debuut was voor zanger James Labrie. Het werd het meest commerciële succes voor de band sinds hun release... en Pull Meander was het enige nummer dat de top 10 behaalde... Het kreeg ook veel airplay van MTV en werd de meest kenmerkende song voor de band. Textueel verwijst dit nummer naar het toneelstuk Hamlet van William Shakespeare. En vooral naar de wens van de Deense prins om toe te geven aan zijn verlangen om wraak te nemen voor zijn vader. Ten koste van zijn eigen gezond verstand. Aan het eind van het nummer is een direct citaat uit een stuk... Uit het stuk oh that this too too solid flesh would melt nummer 25 <middels> Het op het acht minuten durende Pull Me Under kwam de band van Chris Cornell voorbij. Soundgarden dus met Jesus Christ Pose van het derde album Bad Motherfinger 1991. 1991 was het jaar dat de nieuwe muziekstijl grunge commercieel doorbrak bij het mainstream publiek. Dankzij de albums van Pearl Jam met Ten, Nirvana met Nevermind, het gelijknamige debutalbum van Supergroup Temple of the Dog en natuurlijk het zojuist genoemde album van Soundgarden. Van dat album verscheen het nummer wat je net hoorde als belangrijkste single. En daarna verschenen nog de twee singles Outshine en Rustic Age. Jesus Christ Post is geen religieuze single, maar het drukt irritatie uit over beroemdheden die misbruik maken en het afbeelden van de poos van Jezus Christus aan het kruis bekend als de Jezus Christus Post, Uitgestrekte armen, hoofd naar achteren. De pauze is te zien in een aantal Creed-video's met een winderige Scott step Maar voor Soundgarden-zanger Chris Cornell was het Jane, Jane's Addiction zanger Perry Farrell... wiens Capriolen en optredens op het podium hij altijd pretentieus vond... wat hem inspireerde in dit nummer. Voordat we naar nummer 23 gaan, horen we weer een nostalgische Nankies-fragment... van een programma dat op MTV te zien was. We hebben het, over de, we hebben het uh, toen vast allemaal wel eens voorbij zien komen... De kleipoppetjes in de gedaantes van celebrities die elkaar bevechten tot de meest gruwelijke dood die je maar kon bedenken. Veel celebrities kwamen voorbij in de zes seizoenen durende tv-serie Celebrity Deathmatch. Waaronder ook Rob Zombie die het opnam tegen Ozzy Osbourne. Helaas legde Zombie het af tegen kampioen Ozzy. We vinden Rob Zombie daarna met Dracula op nummer 23 in deze lijst. En daarmee wint hij het wel van Ozzy's hoogste notering. Het was tevens de eerste single release na het opheffen van zijn vorige band White Zombie... en is afkomstig van zijn debuutalbum Hell Billy Deluxe uit 1998. Dragula is vernoemd naar de auto in de vorm van een doodskist van opa Munster... uit de klassieke tv-serie The Munsters, dat van 1964 tot 1966 liep. Hij gebruikte de macabere Munsters-aanpak om een lied te schrijven over een auto met een horrortintje. Dragula vernietigt alles op zijn pad... De zombie tevens filmregisseur bracht onlangs nog een film uit over deze serie getiteld The Monsters. Well folks, we're all out of time. This is Johnny Gomez saying good fight, good night. Nummer 23 This record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face nummer 22 We're yeah. yeah. En Rob Zombie met Dracula op nummer 23 in deze lijst hoorde je Body Count, de band van rapper en acteur Ice-T met hun bekendste plaat Copkiller. Op een plaatsje hoger genoteerd. Ice-T kreeg het idee voor dit nummer nadat hij de studio binnenkwam, terwijl hij Psycho Killer van Talking zong. en iemand in de studio vond dat er een Copkiller moest zijn die de zorgen zou uiten over mensen die door de politie werden lastiggevallen. De groep begon in 1991 met het schrijven van Copkiller, geïnspireerd door de verschillende verhalen van politiegeweld in Los Angeles. Toen in 1992, na het beruchte politiegeweld tegen Rodney King en de daarop volgende rellen, werden verwijzingen naar King en LAPD-chef Daryl Gates opgenomen in de definitieve versie van het nummer. Wat we op hun titelloze debuutalbum vinden dat in 1992 verscheen. Het nummer werd behoorlijk kritisch ontvangen nadat een politieagent het nummer had gehoord van zijn 14-jarige dochter. En opriep een boycott in te voeren tegen Warner Bros. Bodycounts platenlabel. Ice-T verdedigde zich door te zeggen dat het nummer fictie is en geen feit. Hij zei ook dat het gaat over slechte agenten en niet tegen alle agenten is. Hij heeft een hekel aan racisme, pestkoppen en mensen die misbruik maken van een positie. Hoe dan, nu, hoe dan ook, het blijft een heerlijk nummer. Maar daarmee sluit ik de avond niet af, wat het album wel doet. Ik sluit af met nummer 21 vanavond. En dat doe ik met de heerlijke nu-metal van de Pioniers van dat genre natuurlijk, Die met Freak and Alicia een groot succes hadden. Een nummer staat op het Follow the Leader album, wat in 1998 verscheen en uitkwam als laatste en vijfde single. Leadsanger Jonathan Davis schreef de teksten over de muziekindustrie die hij vergelijkt met een baasje dat een hond uitlaat. Terwijl hij een freak is die rondparadeert, verdient het Amerikaanse bedrijfsleven al het geld en het neemt een deel van hem af. De videoclip van Freak on the Leash, Leash is geregisseerd door Todd McFarlane en bevat zowel animatie als livebeelden en won twee MTV Music Awards in 1999 in de categorie Best Editing en Best Rock Video. Later in 2000 won de clip ook nog een Grammy Award in de categorie Best Short Film of Form Music Video. Mijn tijd zit er weer op vanavond. Ik heb weer genoten van de muziek. Hopelijk jullie ook. En ik bedank jullie voor het luisteren. Hopelijk weer tot volgende week met de ontknoping van deze lijst. De laatste en beste 20 jaren 90 metal songs. Tot dan. Ik neem hier nog even van Korn en rusten.